Er er ook niets van, op Frank. <lacht> Ik zou zeggen, verbeter de wereld begint bij jezelf. Doe iets van de Frank Boeien groep uit 1983. En dat is de Els gelaten deze hele week hier bij ons. Dus ook in de Abbe Show. En volgens Els is dit in 1983 nog de hit-tip van ondergetekende geweest. Dat heette gewoon de Hit-tip van Ferry. En die draaiden we dan ook gewoon elke dag in de Abbe Show. Toen was de Abbe Show nog drie kwartier. Ja, want dat komt precies op zo'n cassettebandje was C90 aan één kant. Goedenavond, we gaan los. De woorden, de komende karat. In, die, waar, weg, jij was af. Het is vandaag maandag, 25 april van het jaar, dat is alles 2016 en wat een verschrikkelijke maandag was het eigenlijk van het weer. Ik had net zo goed kunnen zeggen, het is vandaag maandag 25 november of 25 december of 25 januari aan het weerbeeld, zou je het niet zeggen dat we al bijna in mei zitten, het was gewoon ontzettend koud vanmorgen vroeg en ik zit hier nu ook met een uh ontzettende koude voeten. En het regent af en toe van die hagelstortbuien. Het is echt verschrikkelijk. Nou, ik hoop dat de muziek dan een beetje gaat vergoeden deze maandagavond. We gaan natuurlijk veel muziek draaien van Manfred Men bijvoorbeeld, van Peter Maffay, OMD, dat is speciale verzoek. Daar hebben we er een tweeluik van? De birds komen voorbij. Spendo, Ballet, Tom en Dick de Sweet. Left side, dat is ook alweer een tweeluik. We hebben gewoon twee tweeluiken in deze uitzending. We hebben Foxy. En we beginnen zoals gebruikelijk met een plaat van. 50 jaar geleden, uit 1966, zijn hier de Beats Boys en Sloop John B. in de Hava Show. We come on de Sloop John B., my grandpa. Dat het mijn vakantie is, terwijl het nog april is. Ja goed, het heet mijn vakantie. Staan er maar liefst 76 files met een totale lengte van 393 kilometer. En een van de langste staat op de A9. Diemen Alkmaar. Uh, even, ja, Diemen Alkmaar. 10,1 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoevedorp. Dit is Radio Els 558 met Ferry Den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. Overzeeds op deze maandagavond, als je aan tafel zit, dan wens ik je natuurlijk smakelijk eten. Ben je daar al klaar mee en dan zit je al met je handen in het afwassock natuurlijk. En ben je daar zelfs al klaar mee, dan heb je gewoon een hele lekkere lange avond voor de boeg Met lekker veel muziek van Radio Els 558. We hoorden 1978, Foxy met Get, get off Get off, Get er af, eraf, er eraf. Regen en hagel zorgde... Vanmiddag voor ongeluk op de Nederlandse snelwegen. De verkeersinformatiedienst adviseert automobilisten om hun rijgedrag aan te passen. In het noorden van het land is het spekglad op diverse snelwegen door een flinke hagelbui die vanuit het westen richting het oosten trekt. Volgens de ANWB zien de wegen wit van de vele hagel die is gevallen. Er hebben zich 13 ongelukken plaatsgevonden. Diverse auto's zijn van de weg gegleden tussen de Afsluitdijk en Leeuwarden. Door een ongeluk met meerdere auto's was de A31 bij Franeker tijdelijk dicht, al dus de verkeersinformatiedienst ook oh, bij de A32 bij Grauw een paar, is ook een paar uur afgesloten geweest. Weggebruikers richting Heerenveen moeten rekening houden met vertragingen. Oh heerlijk plaatje. Pet Shop Boys en dus die Springfield. Eenmalige samenwerking. What have I done, Deserved this? Wat heb ik gedaan dat ik dit verdiend? Ik heb geen idee. Je moet het met mij doen tot 7 uur in de Show bij Radio Els. to win. Hoe heb ik dat dan verdiend? Daar komt het zo'n beetje op neer. Je de Dusty Springfield, een samenwerking met de Pet Shop Boys. En dat deden ze allemaal in 1987. Radio Els 558. Informatie. Een ritje naar het ziekenhuis gaat veel geld kosten in de Chinese hoofdstad Peking. Vanaf 1 mei worden er meters in ambulances geplaatst die, net als bij een taxi, het aantal kilometers in rekening gaan brengen. Ambulances gaan 50 yuan, ongeveer 7 euro, rekenen voor een ritje van maximaal 3 kilometer naar het ziekenhuis. Elke kilometer meer kost de zieken 1 euro extra. Wie de ambulance voor niets laat komen, gaat toch het starttarief van 7, 7 euro betalen. Ja, dat zal je maar gebeuren. Lig je op straat, ja, heb je geld bij je. Ja, uh, ik had het al gezegd, we hebben twee, twee luiken vanmiddag, of vanavond beter gezegd. En de eerste, dat wordt een hele mooie hoor. Uit Volendam, Left Side. Uit 1973, Lijken Locomotion. En dan het wonderschone Tessie I Love You uit 1975. Veel plezier ermee. Twee leuk, nu, nu, nu, nu.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 Tessie, het onderhand wel begrepen heb hoor. Tessie, I love you. Uit 1975 van Leftside. En daarvoor ook Leftside met like a Locomotion. Uit 1973. Je luistert naar Radio L's. www.radioels558.nl via de stream of via TuneIn. Die kun je er ook vinden. Of natuurlijk gewoon gezellig via die ouderwetse middag of 1395 kilohertz. Oh, wat horen we nu allemaal weer voor mooie geluidjes. Ja, ik heb een beetje een volle bui vanavond, dan maar ook iets niet. Zijn. Dit is heerlijke glamour rock uit Engeland vandaan van de suite, natuurlijk uit 1973. En het is allemaal getiteld de Black Buster. Op zijn plateau zolen in zijn glitterpak <laughs> en natuurlijk met van die bij pijpen. typisch jaren 70-muziek, natuurlijk. Dit heerlijk is, dit om te horen. Sweet met Blackbuster uit 1973. Een zwaar beschonken automobilist is zondag op de A50 tussen Hatten en Heerden met zijn auto in een boom op 2 meter hoogte vast komen te zitten. Hij belandde met zijn auto in de werm en kwam daarbij tussen de bomen terecht. De man liep, geen verwondingen op, meldt de politie. De auto is helemaal totaal losverklaard. De bestuurder is volgens de politie meegenomen naar het bureau waar uitgezocht werd hoeveel hij precies had gedronken. Het alcoholpromilage bleek zo hoog dat hij meteen zijn rijbewijs in kon leveren. Hoe krijg je het voor elkaar als je je auto twee meter in de bomen kan krijgen? Dit is ook zo'n prachtig lekker plaatje uit de 1969. We verlaten even de jaren 70. Hier is Tom en Dick en het heet allemaal Bloody Mary. Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary. Vloekend en vechtend gelijk, hey, een man. Overal waar ze kwam, schotte ze Harry. Ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan.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 Bloody Mary. Het was de schrik der zee Dus drink op Bloody Mary En op alles was ze eind Maar op zekere dag Het was net na het eten Viel Mary overboord En ging toen heen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 Ach, daar is Els al met de rum en een klein beetje chocolademelk erbij. En natuurlijk de papiertjes ervoor, weet je nog wel. Maar we hoorden eerst nog even Tom en Dick met Bloody Mary uit 1969. Weer eens een keer. Heerlijk om terug te horen, zomaar op een maandagavond bij Radio Els. Ja. We gaan eens kijken naar het verleden van vandaag. Het is vandaag 25 april en dat is de 116e dag van 2016. En dan komen er dit jaar nog precies 250. Vandaag in 1719, publicatie van Robinson Crusoe door Daniel Defoe. En in 1792 wordt het Franse volkslied gecomponeerd. Zal ik het proberen om de titel te, te, voor te lezen? De Marcellaise. Hoe zeggen we dat? In 1970 tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw treden onder meer op Wanda Jackson, Buck Owens en Billy Joe Spears. En nog meer muzieknieuws. In 1979 vandaag is de police voor het eerst te zien bij Top of the Pops bij de BBC. Dat zal denk ik met mesjes in een bottle zijn geweest. In 1950 werd de Republiek der Zuid-Molukken uitgeroepen en in 1607 vond vandaag de zeeslag bij Gibraltar plaats plaats en Nederland vernietigt daarbij de complete Spaanse vloot, jawel. We gaan even naar de sport toe, in 1987 vandaag, de 22e editie van de Amstel Gold Race wordt gewonnen door de Nederlander Joop Zoetemelk en Feyenoord wint vandaag voor de 14e keer in zijn bestaan het kampioenschap van Nederland, de Club kan na een 2-2 gelijkspel tegen Nac Breda, de titel niet meer ontlopen. In 1986 vandaag. het nl domein wordt als een van de eerste top-level-domeinen overgedragen aan Piet Beertema van het CWI. Dat gebeurde dus al in 1986. Hè? Dus toen had de gewone bevolking natuurlijk nog nooit van internet gehoord. Wie zijn er allemaal jarig of geboren vandaag? Nou, in 1214 was dat Lodewijk IX. Hij was koning van Frankrijk. Hij overleed in 1270. En in 1599 zag. Oliver Cromwell, het licht Engels militair en staatsman. En hij verliet deze wereld weer in 1658. Ella Fitzgerald is vandaag geboren in 1917. Zij is een Amerikaans jazzzangeres en zij overleed in 1996. En vandaag werd ook geboren Karel Appel, dat gebeurde in 1921. Hij was natuurlijk een Nederlands kunstschilder. Hij overleed in 2006, ik heb van die stroeve vingers en dan kan je die blaadjes niet zo makkelijk van elkaar afhalen, dat is wel eens vervelend. Vandaag is jarig Tony Christie, hij komt uit 1943, hij is natuurlijk een Brits zanger en vandaag had jarig geweest Johan Cruijff, geboren in 1947, maar hij is, zoals jullie bekend is, onlangs overleden. En we feliciteren Albert Verlinde, hij zag het levenslicht in 1961. En een jaar later, in 1962, was het de beurt aan Foucault Boy, Nederlands voetballer en tegenwoordig voetbaltrainer. En Tim Immers, doorgebroken natuurlijk met GTST, Nederlands acteur, presentator en zanger. Hij komt uit 1971, heb gewoon één hitje gehad, hoor, dus dan wordt er gelijk al zanger achter je naam gezet. En dan gaan we eens kijken wie er vandaag zijn overleden. Dat was in 480 Julius Nepos, keizer van het West-Romeinse Rijk. Hij werd 49 jaar oud. En in 1607 overleed Jacob van Heemskerk. Hij werd 40 jaar oud. Hij was een Nederlands zeevaarder. Eh, 1995 overleed Ginger Rogers, 83 jaar. Hij was een Amerikaans actrice en danseres. En dan hebben we het alweer gehad met de geboren en de overledenen. Het is vandaag de heilige Marcus, die overleed in 68 na Christus. Hij was evangelist. Dus dat bij feest. <laughs> ja, het zal wel. Nou ja. we gaan. En dan uh, de weer, extreme natuurlijk nog. In 1906 vandaag hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 3,2 graden. En de hoogste maximumtemperatuur was maar liefst 27,7 graden in 2006. 7 en nu 9 jaar later. Moet je eens kijken. van een het verschil. De langste zonneschijnduur was 14,1 uur in 1902. En de langste neerslagduur was 10,3 uur in 1989. Oh, dit is ook zo mooi hè. Prachtig, allemachtig. Ja, spandauwbelé. We zijn in de ethisch aanbeland hier in de Afershow bij Radio ls 558. Hier is Only When You Need. Er blijven buien over het land trekken, soms met hagel of een klap omweer, vanavond en vannacht neemt de buienactiviteiten in het binnenland wat af, in de kustprovincies blijft het vrij nat, het koelt af naar 4 graden aan zee tot rond 0 lokaal landinwaarts. morgen trekken er, er wederom buien over het land, ook weer met kans op omweer en hagel, het wordt hooguit uh, 8 graden en het waait flink, windkracht 4 of 5 aan zee is nog zelfs windkracht 7, op Koningsdag zijn er iets minder buien en ligt het maximum rond de 9 graden. Dan gaan we eens even kijken naar de rapportcijfers. Het barbecue weer krijgt vanmorgen een 2. Het fietsweer eveneens, zo een 2. Het visweer is ook al een 2. En het wandelweer is ook een 2. Dus ik zou maar zeggen, gewoon lekker binnen blijven. En wij gaan hier luisteren naar de Birds en Mr. Tempering uit 1965. Een cijfertje wat ik niet veel draai in van show. De beurt met Mr. Timberingman 1965 hier weer eens gedraaid in van show. We zijn nog iets meer als ik met bij je en het wordt nu hoog tijd voor het verzoek twee luiken. Ja, wij doen hier normaal nooit zo aan verzoekjes. Nee, daar houden wij meestal niet zo van. Maar we maken dit keer graag een uitzondering voor mevrouw Freya Smits. Dat is de echtgenoot van onze eigen middengolf Zeezender-specialist Jan. Chicago natuurlijk. En uh, ja, ze hebben best wel wat aandacht verdiend. Want je zou maar moeten leven met een man die al met aan de keukentafel... met soldeerbouten en soldeervet en zenderonderdelen Ja, dat is niet te geloven als je daarmee samen moet leven natuurlijk. Freya, de volgende twee leuk speciaal voor jou. Ocrestal manoeuvres in the dark, oftewel kort gezegd OMD. We gaan luisteren naar So in Love uit 1985. En daarna low, low, low, low, Locomotion uit 1984. Twee leuk, nu, nu, nu, nu. 24 uur per dag. Radio Els. Het tweede twee luik voor vandaag op deze maandag 25 april en speciaal voor Freya Smits natuurlijk, Ook Crystal Manoeuvres in the Dark, So in Love en Locomotion hoorden we. En bij ons is het weer tijd geworden om eens even te gaan kijken wat er primetime op de tv te beleven valt vanavond op Nederland 1, het journaal om 8 uur, daarna krijgen we Radar. En om kwart over negen spoorloos en om tien over tien 35 jaar tv-show. Dat zal ongetwijfeld met Ivo Nieuwen zijn. En daarna hebben we natuurlijk nog pauw om elf uur op Nederland 2. De tafel van taal om acht uur koken met van boven om half negen. En de aanklagers, dat is de Tudok. op negen uur. En om tien uur natuurlijk nieuwsuur. Uh, Nederland 3 slaat gewoon over, dat is meestal helemaal niks. Op ETL 4 hebben we natuurlijk goede tijden om 8 uur. Back to school om 10 over half 9. En het is hier geen hotel, dat komt om half 10. Geen idee waar het over gaat. Op ETL 5 hebben we de blacklist om 10 over half 9. En daarna bones om ongeveer half 10. Uh, wat hebben we nog meer? Traumacentrum op SBS 6 om 8 uur. Danny Lewonski om half 9. Meester Frank Visser doet uitspraak. Die zit tegenwoordig daar hè, om half 10. En om half 11 hebben we nog Hart van Nederland, de laatste editie. En dan houden we het weer een beetje zo voor gezien, want ik wil nog een paar plaatjes draaien. En ik zie dat het al inmiddels... Oh, oh het is wel mooi. Ik heb nog maar een minuutje of hier geloof ik. Ja, het gaat altijd zo hard, ja, ja. De tijd vliegt als je fun hebt, zoals dat heet. En dit was ook fun, hoor, in 1971. Duitse muziek. Een dikke nummer één hit voor Peter Maffay destijds. En het heet natuurlijk Doe, oftewel Jij. Was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ik heb op de wereld. Du bist alles, was ik wil. Du, du allein, kennst mich verstehen.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 wat ik ook doe, ik heb een ziel. Die verliezen. Met doen van Peter Maffayne, natuurlijk. Volgens mij leeft hij ook al niet meer. Uit 1971 is er weer een einde gekomen aan de, we deden vandaag de aflevering voor maandag 25 april 2016. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren en geniet nog even van je avond. Ondanks dat het slecht weer is, gewoon lekker even de centrale verwarming een paar graadjes hoger en een, een beetje chocoladenoot bij, al dan niet met rum. En we komen de avond wel weer door. Ik zou zeggen, tot morgen. Bye bye. zwaai. zwaai. Radio Els 558 met het nieuws. Goedenavond. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Darpa